5 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland geeft nog altijd meer dan 8 miljard euro per jaar... aan staatssteun aan de fossiele energiesector. Dat zeggen Milieudefensie en Oil Change International. In 2013 beloofde de overheid dat die steun uiterlijk dit jaar afgebouwd zou zijn. Het gaat niet alleen om directe subsidies... maar ook om belastingvoordelen en prijsondersteuning. Het ministerie van Economische Zaken zegt het bedrag van 8 miljard niet te herkennen. Vakcentrale FNV probeert via de rechter af te dwingen dat transportbedrijf Brinkman Trans Holland strafrechtelijk wordt vervolgd, meldt NRC. Het bedrijf zou goedkope Oost-Europese chauffeurs inzetten via een constructie waarmee de Nederlandse CAO wordt omzeild. FNV hoopt via een zogeheten artikel 12-procedure vervolging af te dwingen. Brinkman Trans Holland zegt tegen NRC dat het zich aan de regels houdt en dat altijd heeft gedaan. Als er deze zomer nieuwe lockdown-maatregelen nodig zijn vanwege het coronavirus... zullen die waarschijnlijk lokaal of regionaal zijn. Dat zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad... na afloop van overleg tussen de veiligheidsregio's. Volgens Bruls is er nu meer kennis over het virus dan vier maanden geleden... waardoor het volgens hem waarschijnlijk niet meer nodig is om landelijke maatregelen in te voeren. Bruls noemde ook als verschil met eerder dat er nu veel meer getest wordt op het virus. De overgebleven CDA-lijsttrekkerskandidaten Hugo de Jonge en Pieter Omzicht zijn gisteravond in het TV-programma Op 1 voor de laatste keer in debat gegaan. Het was geen debat waarbij de emoties hoog opliepen. De twee benadrukten dat er geen kampen De Jonge en Omzicht zijn, maar dat er maar één team CDA is. Leden van het CDA kunnen het nog tot 12 uur vandaag hun stem uitbrengen. Woensdag hoopt de partij de nieuwe leider bekend te maken.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 Bounce with the beat the, the, the bass Bounce with the beat, turn it up and let the bass go. Beep beep beep beep beep reckless beep beep beep beep be, reckless Turn up the turn up and get the patrol, turn up the turn up and get the patrol, turn the patrol, turn up and get the patrol, turn up and up and get the the be reckless.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 FM Ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.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 Move your feet to my beat, to my beat, beat, beat, If you dance to my beat, to my beat, to beat, beat, move your feet, move your feet to my beat, beat, beat, If you dance to yeah. my beat, to my beat, get up, so go Move your feet to my beat, to my beat, beat, beat.